Uur. Carmen Verheul met het NOS-journaal. Met de hulpverlening na de crash van het toestel van Turkish Airlines in februari vorig jaar... is veel meer misgegaan dan tot nu toe was vastgesteld. Dat staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo kwamen hulpverleners te laat, doordat de exacte locatie van het ongeluk niet goed was aangegeven. En ook was het onduidelijk welke procedure er gevolgd moest worden, omdat er in de regio te veel rampenplannen zijn die onderling sterk verschillen. De informateurs Roosentaal en Wallagen proberen een compact regeerakkoord tot stand te brengen voor het Paars Plus kabinet. Ze willen afspraken maken over bezuinigingen, hervormingen en investeringen. Sommige onderwerpen kunnen volgens de informateurs worden overgelaten aan de Tweede Kamer. En verder streven Roosentaal en Wallagen naar mindere ministers en ze willen snel bekijken wie dat dan zouden moeten zijn. Nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica hebben een aanklacht ingediend tegen Dutchbed-commandant Karremans en zijn plaatsvervanger major Franke. De twee worden beschuldigd van genocide en oorlogsmisdrijven in juli 1995 bij de val van een moslim De aanklacht is ingediend door een tolk van Dutchbed en de familie van een elektricien die voor de Nederlanders werkte. Iran spreekt berichten tegen dat Iraanse vliegtuigen worden geboycott. Gisteren werd gezegd dat de toestellen niet meer kunnen tanken in Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten. Dat zou het gevolg zijn van de sancties vanwege het Iraanse atoomprogramma. Maar het bericht klopt niet, zegt Iran. Wielrenner Nicky Terpstra gaat vanwege hoge koorts vanmiddag niet van start in de derde etappe van de Tour de France. Terpstra, die rijdt voor de ploeg Milram, is de eerste Nederlandse uitvaller. In de proloog was die zaterdag nog de beste Nederlander met een 16e plaats. Het weer, vanmiddag meer zon en de kans op een bui neemt af. Het is 19 tot 24 graden. Dit was het.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 en onderhoud. Radio Stiphout op de Grote Kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon, Zandvoort. Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM.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 27 jaar in Zuid-Afrikaanse jails, Nelson Mandela is een free man. Al 20 jaar. Dit is 20 Jaar ZFM.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 dat je ontspant baant, en zo over zijn boek om naar de straat, het zembaat of richting. Strand, overal in Nederland, Heerst die op de barbecue staan de letter. De geur hangt in de lucht, oh zo lekker. Kijk, de disco is vaak een grote trekker. Maar een strandfeest vind ik persoonlijk vetter. Sexy geklede dames. Op zoek naar een man met een beetje status. Geen verhaaltjes, meteen de daders. Schitterend als juwelenplaatjes. Lopen ze rond, halen blote kont. En de jongen weet niet echt meer wat hem overkomt. Het is de zomersun. De vibe is hot. Zorg dat je bent op de juiste sport. Okay. Als dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je ontspant en zo hoog is het. naar de start, zwembad overlicht richting het strand. Overal in Nederland, hier is die zomer bij. De zon maakt plaats voor de volle maan Tijd om te dansen en los te gaan De DJ zorgt voor een doper plaat En de party diep staan ook paraat In de avond gaan we verder Een feest is wat je ziet Dus alle papies en alle mamies Bouncen op de beat de avond gaan we verder, een feest is bij je ziet Dus alle papjes en alle mamies, iedereen geniet Als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt Zorg dat je ontspant. kan zo over zijn Volk om naar de straat, zembad, richting het strand Overal in Nederland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 You can skin it. Love, got to have something to keep us together. Love, love, that's enough for me. Took a loan on a house I own. Can't be a queen, be without a bee throne. I wanna buy you everything except cologne, cause it's poison. We can travel to Spain where the rain falls, mainly on the plains. Sounds insane, cause it is weak.